Ik kan vliegen. Jawel, maar deze keer was u toch behoorlijk lang weg? Toen ik boven de Kleinstad zat, heb ik erover gedacht door te vliegen naar Braunschweig. Ja, Dat is de pracht van een onweerstoring. Maar ik ben toch meteen. Nou, zoiets zoek je toch niet op? Dat had mooi fout kunnen gaan. <laughs> Wat ouwe een zwart kijken. Zorg jij voor de machine, Griet? Nou, natuurlijk, meneer Kreuken. Dank u. Hé, hey, meneer Kreuken, dat is toch veel te veel? Dank u. De laatste druppel. Een hoorspel in twee delen, geschreven door Hans-Peter Karr. En vertaald door Loes-Monraal. Vandaag het eerste deel. Charlie? Bloody Mary voor mij. Me. Oké, okay, meneer Kruger. Zo. So. Ik voel me altijd twintig jaar jonger na zo'n uurtje boven de wolken. Ja, kijk, waar ben je deze keer heen geweest? <laughs> Noordwaarts. En daarna steeds recht vooruit. Jongen, jongen, jongen, er werd onweer verwacht die kant op. Ik wilde er eigenlijk ook oh, heen. Man. maar, man. Die luiden die weer weerbericht maken zijn toch eerste klasse stumpels. Hé, hey, die zijn mij als te lang kwijt. En dat de vinger opsteekt om te voelen waar de wind vandaan komt, dat kan ik zelf ook. Mm -hmm. well, misschien ga ik morgen vliegen. Weekend is nog jong, tenslotte? Charlie, hoe zit het nou? Ik dacht dat ik wat besteld had. Komt er aan, mee, <laughs> Nee, ik zeg, moet je dat zien? Wie is die gek lijkt me helebracht. Ja, natuurlijk is dat helebracht. Zo voorop vliegt alleen hele Dat die nog niks overkomen is. <laughs> dat overkomt ons allemaal wat vroeg of laat. Ook helebracht. Oh, ja, daar kan er ook nog bij vandaag. Klerenboten. Ja, dat weet ik niet. Heeft u misschien een, een veesnaar bij u? Nee. <laughs> Mag ik even kijken? Oh, ja. Uh, heeft u daar dan verstand van? Nou, ik heb een cursus pech onderweg gedaan. Nou, kijk u maar even. Nou, hmm. ja, klopt. De veesnaar. Eh, uh, zou u me dan uh, misschien kunnen slepen? Nee, wacht even. Oh, wat gaat u nou doen? Nee, oh. Neemt u maar die kwalijk, u hoeft voor mij echt niet... Uh... Een panty, kent u die truc niet? Nee, maar laat u het nou even, u hoeft voor mij niet... Ach, dat geeft toch niks. Het is een mooie gelegenheid om te kijken of het ook echt werkt met die uh, panty. Eh, uh, ja. Ja, en, en hoe werkt dat dan? Nou, hè? u moet de panty daar... Nee, nee, nee, nee, daar, hè? Nee, wacht, daar, nee. hè? daar, ja, ja, ja. Zo, en dan... Hier aan elkaar Dat knopen. zie ik. Ter ogenblikje ja, kijk ja. zo dan. Ja. En dan. Ja, ja, zo moet dat denk ik. Aan deze kant. U heeft wel een mooie plaats uitgezocht om per te krijgen. Als ik niet toevallig was langsgekomen. Nee, ik ga altijd door het bos naar het vliegveld. Het is een mooie weg en uh, snijdt een stuk af. Hmm. Bedoelt u het sportvliegveld een kilometer of drie verderop? Ja. Vliegt u? Af en toe. Heeft u een eigen machine? Nee, nee, veel te duur. Nee, de club, de Aeroclub, heeft een paar machines die kun je huren, hè. Maar nou, laten we eens eventjes gaan kijken of het werkt. Ja! Hij doet het! <laughs> Geweldig! Ja, ik ben u zeer dankbaar, mevrouw. Balsem. En geen mevrouw, maar juffrouw. Oh, oh juffrouw Baalzen dan. Mag ik eens met u mee? Uh, mee? Ja, vliegen. Oh! Ja, natuurlijk. Voor wat hoort dat? <laughs> Overigens, Dieter. Ja, ja. Dat zaakje dat ik via een achterdeurtje zou proberen te regelen met ons gemeenteraadslid Gernwald. Ja, ja, ja. Is voor elkaar gekomen hoor. Zo! Oh, ja. Wij kunnen het terrein weer voor 30 jaar pachten en die weg leggen ze ergens anders. Mooi, mooi! We zitten wel weer met een paar klachten van een paar omwonenden, ...protesten tegen het lawaai in het weekend oh. en dat soort zaken. Ik zal wel eens met ze gaan praten. Hebben die lui zich al georganiseerd om gezamenlijk iets te ondernemen? <grijpte> georganiseerd? Daarvoor zijn ze toch veel te bekakt. Prima. En als wij weer eens een open dag houden... ...moeten we ze allemaal gratis een vlucht mee laten maken. Dan houdt er gezamenlijk we wel op Kijk, twee zeventjes. Eh, wat? dat Wat? Waar? Ben gaat daar... Benraad. Oh zo zo zo zo, die dame is geen lid van de club volgens mij. Ik <laughs> zou Benraad eindelijk de smaak te pakken krijgen. <laughs> Gelukkig. Iedereen komt er op een gegeven moment achter dat er mannen zijn. <laughs> en vrouwen. Blijft de vraag of Benraad uit die wetenschap de goede conclusie trekt. <laughs> Ik had er geen idee van dat het zo leuk zou zijn. Vliegt <lacht> u voor de eerste keer? Als kind heb ik wel eens gevlogen. Bij Mallorca. Ja. Maar ik kan me er bijna niet meer van herinneren. Is het moeilijk? Het is te leren. En als je een beetje ervaring hebt, is het niet moeilijker dan rijden. Enig. Ik vind het enig. <lacht> <lacht> en dat allemaal voor één vent. Ja, zo gaat het toch meestal? De mooie dingen in het leven krijg je gratis, of bijna gratis. Waarom vliegt u, meneer Benraad? Waarom? Oh, omdat ik het leuk vind. Hoe leuk vindt u het? Ja, hoe leuk, uh, Dat moet ik daar nog op antwoorden. Ik geloof dat je er echt verslaafd aan kan raken, hè? Aan vliegen. Nou, verslaafd is een beetje overdreven, maar... voor velen is de vliegerij ja, toch een, uh, een ware hartstocht, hè? tot aan het bitter einde. Wat bedoelt u daarmee? Ja, totdat ze naar beneden komen. Als een steen hier gestort. Ja. Uh, we vliegen nu zuidwaarts. En dan zwenken we af naar het westen. Die Johansen wordt ook steeds dikker. <laughs> ja, het weer op zijn leeftijd. Gisteren is hij weer tot in de kleine uurtjes doorgezakt met zijn vrienden. Ook moet je die klaar benoemen. Tot minstens drie uur heb ik alles mogen meegenieten. Voor zijn. Dat zou iemand bij mij moeten proberen. Nou ja, meestal ben ik toch niet thuis. S'nachts. Anders de schrik van echtgenoten... met het trooster van weduwe en Wezen. Nou en? Je moet gewoon nemen wat je krijgen kunt. Apropos benraad, Wat was dat voor een prachtstuk... waarmee jij laatst hier was? Nou, dat heb ik heel toevallig ontmoet. Ze heeft uit de brand geholpen. Ja, uit de brand? Ja. Maar Odel liet het wel weten... Is dat jouw nieuwe vlam? Nee. Sorry dat ik het voel. Oh, weet ik niet hoor. Getrouwd? Ja, maar weet ik veel. Ik heb er zaterdag van een half uurtje gezien. Heeft u dan tenminste van de rondvlucht genoten? Ja. Natuurlijk. Wie geniet er niet van? Ik moet jou binnenkort even spreken. Zakelijk. Oh. Wat is het probleem? De omzetbelasting. Geen uitstel meer meneer de ontvanger eist dat ik meteen betaal. En uitgerekend, nu heb ik dat geld natuurlijk dringend ergens anders voor nodig. Om hoeveel gaat het? Alles nou, dus bij elkaar om ongeveer een miljoen. Wees blij dat ze je het er nu met rust hebben gelaten. Geld zit vast. Ik kan onmogelijk nu een miljoen ophoesten zonder dat mijn zaak kapot gaat. Al jaren zeg ik jou iedere keer weer dat je veel te veel investeert. Ja ja? ja, ja, ja. ja. Daar moeten we toch iets op vinden. Jij bent mijn belastingadviseur en jij moet zorgen dat ik weer eventjes lucht krijg. Ja, ja. Uh, een ...verzoek tot uitstel van betaling... ...wegens, uh, nou ja noem maar wat... Uh, ...liquiditeitsmoeilijkheden... Uh, ...werkgelegenheid die er gevaar komt... ...als ik zoveel geld ineens uit mijn zaak moet halen... Uh, Al... uh, de ...economische toestand in het algemeen... mijn in het bijzonder... ...als jij met het gedonde doorgaat... ...en een keer tegen de lamp loopt, dan ben ik er ook het haasje. Ja, uh, wegens medeplichtigheid. de plichtigeheid. Ach, ben gaat maar op. Zo is het toch? Als het fout loopt, dan blijft mijn advocaat... ...jou over het jan te wijzen vijf. Ja, zo. Nee. Echt, echt. Voor wij een halfjaartje verder zijn... gaat het met mij en mijn zak weer uitstekend. Hè, betaal ik mijn belastingen ook weer keurig op tijd. Oké, <tankt> hey, woensdag. Nou, als niet anders kan. Uh, goed. Meeghalen drie. Oké. Okay. Ik neem ook even een dak. Ik dacht, ik loop even bij je langs. Of uh, stoor ik? Nee, nee. Kom binnen. Je ziet er goed uit. Ik doe het wel camera aan. werk is ook niet alles. Misschien had je dat een beetje eerder moeten bedenken. Zou dat veel verschil gemaakt hebben? Ja, we beginnen meteen weer ruzie te maken. Ja, dan zeg ik nu wel nee en jij jawel. En dan ik weer hou je mond en jij, ik bepaal zelf wel of ik mijn mond open en dicht doe. En dan zijn we er weer. Je weet het nog precies. Het is ook drie jaar lang zo gegaan, toch? Nou, overdrijf je. O, jee, ik begin weer. Wil je koffie? Nee, dankje. Kom alleen maar even kijken hoe het met je gaat. Goed. Ik zag dat je nog steeds je uh, boutique hebt. Ja, nog steeds. We zijn bezig met de herfstcollectie. Tentoonstellingen bezoeken, modeshows aflopen. Druktes. Ja. En verder... Ook goed. Heb je een vriend... Of ben ik in de scheep? We zijn toch niet getrouwd? Ik heb een paar goede vrienden, ja. Een paar tegelijk? Ja, een paar. Twee, om precies te zijn. En ik ben gelukkig. Ja. En natuurlijk weet de een niet dat de ander ook... Natuurlijk uh... niet. Natuurlijk. Nee, nee. Ik weet toch hoe kwetsbaar een mannenziel op dat punt is? En jij? Nog steeds alleen? Tot nu toe wel, ja. Je moet jezelf niet zo opsluiten, Klaus. Je kunt echt een hele fijne vent zijn als je maar een beetje je best zou doen. Ik heb geen zin om daarvoor mijn best te doen. Nog altijd dezelfde stijfkop. Kom hier. Kijk niet zo ongelukkig. Je komt met alle soorten mensen aanraken. Hm? Mm -hmm. en soms hou je er ook uh, goede kennis aan over. Oh jee. En ik heb altijd gedacht dat dat vreselijk saai en droog was. Ik Nee, valt wel mee hoor, nee. Als belastingadviseur moet je ook iets van een bedriegeling hebben, begrijp je? Ja, je moet zo met cijfertjes goochelen... dat uiteindelijk onderaan de berekening een dikke min staat... terwijl in de brandkast de, de, de bankbiljetten zich opstapelen. Oh. <hij> nu overdrijft u. Ja, natuurlijk, ik overdrijf. Het. Nee, ik kan me niet permitteren om... Uh, om buiten mijn boekje te gaan. Kijk, het enige wat ik moet doen... Is me inleven in de mentaliteit van de belastinginspecteur. En dan bedenk ik, hoe krijg ik die man zo ver dat hij mij gelooft? Oh, huh? Dan kunt u beslist goed met mensen omgaan. Maar nou, mijn ex-vrouw vindt dat ik dat beslist niet kan. U bent getrouwd geweest? Mm, ja, vijf jaar. Oh, ja, ik, ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen. Ik bedoel, het kan pijnlijk zijn. Nee, hè? nee, nee hoor. Nee, ik ben dan gewend. De ene keer word ik gefeliciteerd. De andere keer bijna gecondoleerd. Oh. Nou, ik denk dat ik nooit trouw. Nou, wacht maar tot de ware Jacob komt. Hé, wat afgezaagd. Sorry. Maar nou, vergeef niks. Het is alleen zo'n doodoener. Ja, de gave van het woord heb ik nooit gehad. Hè? Geen uh, spirituele geest. Dat vind ik helemaal niet erg. <laughs> Echt niet. Nee. <laughs> Heeft u zin om ergens anders nog wat te drinken? Ja, graag. Peter? hè? Ja? jij de naar komende vrijdag voor me reserveren? Op vrijdag? Ja, ik heb een dringende zaak op de knapen. Nou, ik zal eens even kijken over wat er versieren valt. Hè. Zeg, ik wel. Ja? Zit jij in moeilijkheden? Wie zegt dat? Ach, je hoort af en toe eens wat. Wordt er weer gekletst? Oh. Door wie? Ach, je weet toch hoe dat gaat, hè? De oude wijvenpaartjes worden graag doorverteld. Ik heb gehoord dat je firma in moeilijkheden zit. Belastingen, nog zo het een en ander. Wie heeft je dat verteld? Oh, voor de draad ermee, Dieter. Ik weet het echt niet, Hannes. Eergisteren bij Ter Brink op de zaak hebben we het er eventjes heel kort over gehad. Jonghans, weet je wel, die ja. vent van de Belastingdienst. Afijn, die zei zo tussen neus en lippen... dat er bij zijn dienst maar één belastingplichtige is die niet op tijd betalen kan. Als hij die in het lijf loopt, krijgt hij er van langs. Hij heeft binnen zelf uitstel van betaling volledig. Ach, uh, Kleuger, maak je niet zo druk, zeg. Dat is toch allemaal kletsbaar. Je weet toch net zo goed als ik dat dergelijke praatjes in de zaak geen goed. Nee, nee daarom Oh, oh. Niet uh -huh. Kijk daar eens even, Zo, zeg, zo jong en zo alleen. Dan ben ik toch bijna verplicht me even te gaan opofferen. Charlie, ja meneer? Breng de dame even voor mijn rekening in June Fears. Dat Doe ik meteen, meneer Kruger. U wacht zeker op Klaus Wendelaat. Ja, hoe weet Kruger. ik. Kruger, Hannes Kruger. Dat mevrouw, aangeboden door meneer Kreuker. Hm. Ik heb u gezien toen u de laatste keer met Benraad ging vliegen. Hartelijk bedankt voor het drankje. Het is meneer. Kent u Benraad al lang? We hebben hier afgesproken. Hij zou om een uur op vier komen. Gaat u weer vliegen? Mm -mm. Ja. ja. Bevalt het leven boven de wolken u? bevalt u toch zeker ook wel? Zeker, zeker, zeker, zeker. U kunt ook wel eens met mij meevieren. Mm. Als u zin heeft, natuurlijk. Ik zal eraan denken. Als ik zin heb. Waarmee heeft u die chique auto verdiend? Met mijn handen. Zo? Ja, ik schrijf. Liefdesromannetjes? Nee. Krant. Ik ben journalist. Och, toch niet bij ons stomvervelende dagplaatje. Hè? Nee, nee, nee, nee. Ik ben wat je noemt een kleine zelfstandige. Freelancejournaliste. En u? Olie. Olie? Bent u een shaykh? Nee, ben eigenaar van een paar witte pompen. Zo, zo, zo. Interessant. Nou, als ik weer eens benzine nodig heb, zal ik aan u denken. Hallo. Hallo, Klaus. <laughs> we hebben even gezellig zitten praten. Ik ben een beetje laat, zullen we gaan? Ja, goed. Veel plezier. Dank je. Nee, maar waarom ben je nog niet getrouwd? Oh, moet dat dan? Je bent een mooie vrouw. Dank je. Moet ik me daarom door een man laten strikken? Ik weet niet of strikken daarvoor het juiste woord is. Ik vind het een prima woord. In ieder geval heb ik tot nu toe ook zonder trouwring een heel prettig leven gehad. En wat vinden die uh, vrienden daarvan? Ik bedoel, ik ben toch vast niet de eerste die het vraagt. Nee, de eerste ben je niet. En? We hebben altijd goede afspraken gemaakt en ook altijd een mooie tijd gehad. Zoiets als uh, vakantie. <laughs> oh, je bent gek. <laughs> Waarom breek je daar je hoofd over? Omdat ik je graag mag. Ik mag jou ook graag, maar daarom breek ik mijn hoofd er nog niet over. Nee, toen ik je daar met Hannes zag zitten... Ja, ik weet niet. Ik heb natuurlijk geen enkel recht om jaloers te zijn. Nee, dat heb je inderdaad niet, nee. <laughs> ik ben een volwassen vrouw. Kennen jullie elkaar al lang? Ik ben zijn belastingadviseur. Ja, dat weet ik. Oh. Ik ken hem een jaar of zeven. Toen hij voor zijn cel begon, heeft hij mij erbij gehaald. Hm. Maar vrienden maar zijn we eigenlijk niet. Jij mag hem niet zo erg, hè? Nou, kijk maar voor hem uit. Hij ziet vrouwen als dingen. Als hij er genoeg van heeft, dankt hij ze af. Waarom zeg je dat? Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren. Ik heb het hem nooit gezegd, maar... Uh... Toen dat tijd heeft hij nog wel veel werk van mijn vrouw gemaakt, van Tanja. Mag je hem niet omdat hij je uh, huwelijk kapot heeft gemaakt? Nou, zo eenvoudig ligt dat niet. Tussen Tanja en mij was het toen al lang uit. Maar dat heb ik hem pas eigenlijk goed gerealiseerd toen ik die twee samen zag. Het heeft maar een paar weken geduurd. Toen was het over en uit. En hoe vind jij, Hannes? Hij vindt zichzelf geweldig, geloof ik. Op zijn zacht gezegd, ik geloof dat je gelijk hebt. Hé, <laughs> hey, als dat geen gelukkig toeval is. Meneer Kreuger. Zeg toch Hannes? Zoals je wil. Helemaal alleen vanavond in het theater. Is dat verboden? Oh, nee, nee, natuurlijk niet. Maar ik dacht. Uh... Waar? Uh, niet. Klaus houdt niet zo erg van toneel. Zo? Ik wist niet dat hij een cultuurpapa was. Overdrijf je niet een beetje. Heb jij na afloop een afspraak met hem? Hoezo? We zouden samen nog een borrel kunnen gaan drinken. En als hij wel op me wacht, kunnen <laughs> we goed een borrel gaan drinken. <laughs> je weet kennelijk precies wat je wilt. Hm? <laughs> jij niet dan. <laughs> Twee blokjes. Uh, voor het geval jij mij misschien verkeerd zou begrijpen. Benraad en ik zijn bevriend. Weet ik. Dan is het goed. Cheers? Cheers. Hm. Zo te zien is er met olie en benzine zeer veel te verdienen. Als je je best doet. Dan kloppen de geruchten dus niet. Welke geruchten? Dat je firma op de rand van het faillissement staat. Nee. Wie zegt dat? Men? Ja, natuurlijk is daar geen woord van, waar. Maar laten we het niet over zaken hebben. Nee, daarvoor heb je me vast niet uitgenodigd. Jij bent een heel zelfstandig franspersoontje, hè? Nou ja, als journaliste moet je natuurlijk ook precies weten wat je wilt. Ja, en het kaf van het koren kunnen scheiden... Daar krijg je op een gegeven moment een neus voor. Dan weet je precies of het de moeite waard is... een zaak verder uit te zoeken of niet. Ik heb een zak voor zelfstandig vrouwen. Je meent het. Jij speelt graag. Hm? Aantrekken, afstoten. Kat en muis. Zin om met mij te spelen? Als jij mijn glas nog eens volmaakt... zal ik in die tijd nadenken... Twee ijs? Geen ijs meer. Met Benraad. Klaus, is de politie al bij jou geweest? Ben jij het, Hannes? Ja. Of de politie al bij je is geweest? Of de officier van justitie of weet ik veel. Nee, maar, maar wat is er een gods aan de hand? Ze hebben me te pakken. Belastingontduiking. Precies. Ik heb gisteren faillissement aangevraagd. Ja, wat? Stel niet zulke stomme vragen. Er wordt een onderzoek ingesteld. Het gaat om die omzetbelasting. Om het ontduiken van invoerrechten op minerale olie. En dan nog bankbreuk, maar daar heb jij niks mee te maken. Ik heb het ook al gezegd. Mijn god, dat gaat donder met die omzetbelasting van ik ook. Jij hangt helemaal niet als jij doet wat ik zeg. Ja. En mochten ze mij te bakken krijgen, dan hou ik jou er in ieder geval buiten. Luister goed. De zaak is nog niet in de openbaarheid. Jij vraagt een onderhoud met de belastinginspecteur... en zegt dat je je verzoek tot uitstel van betaling van de omzetbelasting intrekt. Dan kunnen ze jou niets maken. Ja. Je hebt de aangifte en het verzoek tot uitstel te goede trouw ingediend. Je hebt zo je twijfels gekregen en je wilt de zaak nou uitzoeken en rechtzetten. Is dat de begrepen? Anders luister. En als je daar dan toch bent, probeer dan uit te vissen wat de heren precies van plan zijn. Ik ben weg, ik kan zelf geen informatie meer inbinnen. Waar zit je dan? Het doet er niet toe. En mochten ze je nou verhoren, schuif dan gerust alles schuld op mij. Zolang jij je mond houdt over mijn privévermogen, is alles in orde. La, ben je voorgoed weg? En jij denkt toch niet dat ik me voor een paar rottige honderdduisjes vast laat zetten. Ik neem weer contact met jou. Hannes, luister. Verdomme. Hannes! Kreuken en oplichter. Tja, eens fout, hè? Tja, en jij, ga jij vrijuit. Je bent toch zijn belastingconsulent? Nou, Hannes het overal. Wat je op het vuur staan? En van de meeste zaken wist ik niks af. Nou, je niet kwalijk, zeg. Hannes heeft voor zo'n 12,5 miljoen gulden schulden gemaakt en jij hebt er niets van geweten. Nee, maar dat die schulden had, dat wist ik wel natuurlijk, maar hoe die ontstaan waren, ja, geen idee. Goedemorgen. de staat opgelicht voor 1,2 en een kwart miljoen... 7 miljoen invoerrechten in zijn zak gehouden... ...en voor de resterende miljoenen krediet opgenomen. Ja, zo is dat. Dus langzamerhand begin ik me af te vragen... ...waarom de Belastingdienst zo'n druk te maakt... ...over die miserabele 55.000 gulden inkomstenbelasting... ...die ik ze nog schuldig ben. Ja, man, zo gaat het nog helemaal. Maar uh, hij heeft wel een strafbaar feit geplicht. Oh ja, strafbaar? Nou, die is goed, zeg. Volgens mij uh, valt er niet veel te straf hoor. Je zit natuurlijk al lang in het buitenland met zijn miljoentjes. Dat zal me niks verbazen. Tje. Hoe groot is uw privévermogen eigenlijk? Nou, men zegt rond de 15 miljoen. Maar er kan niemand aankomen. De zaak was een BV. En uh, hij zat er maar met 100.000 gulden in. Nou, je weet hoe het gaat. De BV wordt failliet verklaard. Hannes is alleen maar die 100.000 gulden kwijt. En hij kan van zijn miljoenen gaan leven. Als de rechter. Dat slikt allemaal natuurlijk. Als de rechter. Dat slikt. <coughs> Ik heb geluisterd naar het eerste deel van De Laatste Druppel. Een hoorspel in twee delen, geschreven door Hans-Peter Karr in de vertaling van Blues Moraal. De rolverdeling. Hannes werd gespeeld door Hans Karsenbarg. Dieter, Michiel Kerbos. Charlie, Wim de Meijer. Ben Raad, Hans Veerman. Carolien, Bruni Henke. Tanja, Janine Veren En Aller, Tim Beekman. Technische realisatie, Martin Schuurmans en Leo Knikman. Regie, Hero Muller.